10 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Minister Rosenthal vindt dat enkele Europese landen... te snel de overgangsraad in Benghazi hebben erkend... als het wettelijk gezag in Libië. Ik vind dat uh, voor Frankrijk, Italië, Spanje en uh, Duitsland geldt... dat ze zich beter zouden kunnen houden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 Berichten dat ook het Verenigd Koninkrijk dat heeft gedaan... zijn volgens Rosenthal onjuist. Diefstal uit vrachtwagens op parkeerplaatsen... komt bijna niet meer voor op plekken die met camera's worden bewaakt. Op een aantal plaatsen tussen Rotterdam en Venlo... is de afgelopen twee jaar een proef gehouden met camera's. En volgens Transport en Logistiek Nederland is die een succes. Je moet je voorstellen dat dat hele slimme camera's zijn. Moderne technologie. En we hebben geconstateerd dat op al die plekken... waar we dat van Venlo naar Rotterdam af doen dat daar ladingdiefstal naar nul is gereduceerd. Vanmiddag worden de resultaten bekend van een studie... naar de mogelijkheden om het systeem in het hele land in te voeren. De proef tussen Rotterdam en Venlo is een succes... maar het diefstal gebeurt nu op andere plaatsen. Volgens de sector is de schade door ladingdiefstal zo'n 350 miljoen euro per jaar. Bijna de helft van de Palestijnen in de Gazastrook is werkloos. Dat staat in een rapport van de VN-organisatie die zich bezighoudt met Palestijnse vluchtelingen. Vooral privé-ondernemingen worden hard getroffen door de Israëlische blokkade van de Gazastrook. Israël stelde de blokkade in 2006 in, kort nadat de Israëlische militair Gilad Shalit gevangen was genomen door Hamas. Een jaar later werd de export uit de Gazastrook verder aan banden gelegd als reactie op de machtsovername van Hamas. De VN spreekt van zorgwekkende werkloosheidscijfers. Het aantal Palestijnen dat in dienst van Hamas is, is wel toegenomen. En loopt nu in de tienduizenden. Volgens de VN tonen die cijfers aan dat Israël zijn doel om de Hamas-regering te verzwakken voorbij schiet. Apple en Nokia hebben een schikking getroffen... in hun strijd over het schenden van patenten. Afgesproken is dat de bedrijven bepaalde patenten van elkaar mogen gebruiken. In ruil daarvoor betaalt Apple voortaan royalties aan Nokia... bovenop een eenmalig bedrag. Hoeveel is niet bekendgemaakt. De juridische strijd tussen de bedrijven liep al twee jaar. Nokia zei dat Apple onder meer met de iPhone en de iPad... diverse technologische vondsten gebruikte zonder daarvoor te betalen... Daarna kwam Apple met soortgelijke beschuldigingen aan het adres van de Finse concurrent. Voor het noodleidende Nokia komt de schikking op een goed moment. De dreigde een kwartaalverlies, maar volgens het bedrijf is die dreiging nu afgewend. Dan het weer nog stapelwolken en zon, een kleine kans op een bui vooral in het zuidoosten. Het wordt 18 graden aan de Noordkust tot plaatselijk 23 graden in het zuiden. Awb Verkeersinformatie. De ochtendspits loopt op zijn laatste benen. Nog negen files staan er. Twee springen eruit. Door ongelukken op de A1 Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Knop het Diemen en Knop het Muidenberg 5 kilometer. Daar zijn twee rijstroken dicht. En ten zuiden van Rotterdam staat het ook vast op de A29. Vanuit Bergen-op-Zoom. Tussen de afrit Oud-Beierland en het Vaamplein 3 kilometer. Ook nog een ongeluk. En ook daar zijn twee rijstroken dicht.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 Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. De taaltest van de IND om het land van herkomst te bepalen is onbetrouwbaar... concludeert een taalonderzoeker. Hoe overleven jongeren de 21e eeuw? Nou, door lef te hebben en lief te zijn. Het aantal illegale gokholen neemt onrustbarend toe, zegt de politie. We zien er dat er mensen die voorheen in een casino gewerkt hebben... dat die daar aansluiten als een soort croupier. Van de mate van professionaliteit zijn we behoorlijk geschrokken. En het ochtendhumeur van Diederik Ebbing. Het is bijna 6 over 10. Het vervolg is dit van Caro Goedemorgen Nederland. De taaltest die de Immigratie- en Naturalisatiedienst gebruikt om te bepalen waar asielzoekers vandaan komen, is onbetrouwbaar, zegt hoogleraar Monika Schmid van de Universiteit Groningen. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat deugt er niet? Nou, um, er wordt te weinig rekening ermee gehouden dat de taalkennis en de status van een moedertaalspreker uh, heel snel kan veranderen. Bijvoorbeeld uh, daardoor dat iemand is gemegeerd en een andere taal gaat leren. En ook door gebeurtenissen zoals traumatisatie. Ja, want wat zijn daarvan dan de effecten? Uh, het effect kan zijn dat iemand wel degelijk, uh, die wel degelijk is opgegroeid met een taal... die wel feitelijk moedertaalspreker is, niet meer herkenbaar is. Uh, na een bepaalde tijd, waar hij een andere taal heeft gesproken, bijvoorbeeld. Ja, dus met andere woorden, dan kun je niet meer met, op basis van één test vaststellen... waar een asielzoeker vandaan komt, omdat zijn taalbeheersing kan zijn veranderd. Ik denk uh, zelf dat het niet alleen niet op basis van één test... maar dat het helemaal niet meer achter, te achterhalen is. Sowieso niet, met geen enkele test. Uh, in die gevallen waar de, waar de taal dus is veranderd en waar iemand niet meer spreekt als een moedertaalspreker, dan maakt het niet meer uit wat je doet. Dan, is het gewoon, dan, dan klink je er niet meer als een moedertaalspreker en dan kan het niet meer. Nee, dus dan is taal als instrument om de herkomst te bepalen in feite niet bruikbaar. Ja, en zeker als mensen uh, op vrij jonge leeftijd zijn geëmigreerd, uh, mensen die jonger zijn geweest dan twaalf, die kunnen hun taal helemaal uh, kwijt gaan raken en dat echt helemaal niet meer spreken. Ja, u wordt regelmatig om een oordeel gevraagd hè, als de INB, uh, IND INDO-basis van een taalanalyse heeft vastgesteld dat een asielzoeker liegt over zijn afkomst. Ik word vooral uh, in gevallen gevraagd waar geen taalanalyse meer mogelijk is, omdat die mensen te jong zijn geweest en de taal dus helemaal niet meer spreken en heel, ook, ook niet meer verstaan. Maar wat moet een taalonderzoeker dan als taal niet meer bruikbaar is? Uh, ik kan dan eigenlijk alleen maar nog zeggen dat het. Uh, dat, dat die analyse in dat geval dan gewoon niet meer deugt. Dus ze bellen u Tot op het... om, om even zeker te stellen dat het instrument niet meer deugt? Ik, ik kijk dan naar uh, de levensgeschiedenis uh, die degene aangeeft. En ik kijk uh, wat er is gebeurd en hoe lang hij of zij daar niet meer leeft. Wat voor andere talen hij of zij heeft geleerd. En uh, kan dan een inschatting maken of het inderdaad geloofwaardig is ja. dat die taal inderdaad weg is. Goed, als taal geen instrument meer is, hoe moet je dan wel de herkomst vaststellen? Ja, ik ben uh, taalwetenschapper, dus uh, ik kan daar geen andere wegen bieden helaas. Ik zou dat heel graag willen. Maar uh, ik, ik kan alleen zeggen, op die manier uh, kan het heel vaak niet. Nee. U bent van oorsprong Duits, hè? Ik ben Duits, ja. Stel nu dat u asiel zou kunnen zoeken hier, komen zoeken. Zou dan bij u nog uw herkomst te, te hervinden zijn? Ik betwijfel dat. Ik hoor, ik krijg vaak, als ik in Duitsland ben, krijg ik vaak complimenten dat mijn Duits toch heel erg goed is. <laughs> Dan denk ik dat wel wel. U in ook hoor. Dank u. Maar goed, u zegt dus op basis van uw kennis... en u bent uh, niet de eerste de beste... u bent tenslotte hoogleraar daar aan de Universiteit Groningen... dat zou anders moeten. Uh, de IND hanteert een systeem dat niet hanteerbaar is. Ik denk, dat het, uh, ik denk niet dat het per se niet hanteerbaar is... maar ik denk dat er heel veel beter zou moeten worden gekeken... naar de geschiedenis. Dat wij niet zomaar kunnen veronderstellen... dat als je één keer moedertaalspreker bent... dat je dat gewoon blijft, no matter what. Dus ga niet blind uit van de taaltest. Precies. Hartelijk dank, Monika Schmid, hoogleraar Engelse taalkunde... aan de Rijksuniversiteit Groningen. Graag ja, gedaan. Graag ja, gedaan. Let me see dans dance, man. Yeah. Let me see dance. Ik heb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 Gokken dames en heren voor geld is illegaal, maar het gebeurt wel en vooral op internet. Tussen de 500.000 en 800.000 Nederlanders spelen daar online poker. Een Nederlands kampioen liet zich in de kaarten kijken door Sander Bartling. Kun je even je pokerface voor me opzetten? Eigenlijk is dit het pokerface. Je ziet het altijd hetzelfde. Hij He is een professional poker player, hometown player in Amsterdam. Nowadays op the internet only cash games, no tournaments. We won de Holland Casino Championship in 2005. Ladies en heren van de Nederlandse, Mr. Rolf Slotboom. In een toernooi heb ik ooit 90.000 euro gewonnen. Online daar won ik, ik geloof, 26.000 dollar. Wie s'nachts weer eens een rondje sept op tv, kan het niet ontgaan zijn. De luchtig geklede dames die dolgraag een keer gebeld willen worden... zijn verdrongen door te warm aangeklede heren, die zitten te kaarten. Poker is hot. En niet alleen op tv, maar vooral online. Wat je hier ziet op het scherm, dat zijn eigenlijk de icoontjes van, van een aantal poker-sites. Nou neem voorbeeld we klikken erop op een we klikken op Holland Poker ik speel dan af en toe wel eens een cash, cash dat vind ik leuker dan toernooien nou als ik dat speel dan klik ik hier op Player Wins Bonus en dan kan ik meteen beginnen met het geld wat ik uh, op de site heb staan. Rolf Slotboom is voormalig beroepspokeraar en een van die half miljoen Nederlanders die wel eens een gokje wagen op het internet. Correctie: poker is geen gokspel maar een behendigheidsspel. En dat betekent oefenen, oefenen, oefenen. Studeren, nog meer studeren, nog meer studeren. Dus alle boeken lezen die er zijn, alle online video's die er bestaan over het spel uh, goed bekijken. Je moet veel mathematisch inzicht hebben, je moet veel psychologisch inzicht hebben. En vervolgens, dus nog het allerbelangrijkste, moet je een ijzige discipline hebben. Pokeren voor geld is in Nederland illegaal. Online pokeren is dus ook illegaal. Alleen het Holland Casino mag het spel aanbieden. Maar er wordt zoveel buiten het casino omgepokerd... dat staatssecretaris Fred Teven van Justitie overweegt online poker te legaliseren. En live poker, dus in cafés en clubs, voor kleine bedragen toe te staan. Goed idee vindt Rolf Slotboom, die ook bestuurslid is bij de Nederlandse Pokerbond. Je moet je beseffen dat in Nederland er heel veel kleine games zijn... In kroegjes, uh, voetbalkantines, uh, vrienden onderling. Uh, iemand die een gamepje organiseert en dat dat dan min of meer bedrijfmatig doet. Maar nou ja, laten we zeggen, er zijn heel veel van de partijen waar het om niet heel hoge inzetten gaat. Maar waar mensen dan liever naartoe gaan dan bijvoorbeeld naar het staatscasino. Hè? Sommige mensen hebben nou eenmaal, die komen niet graag in het staatscasino. En die vinden het wel leuk om gezellig met vrienden een beetje te spelen. Bovendien, het Holland Casino. Uh, biedt lage games eigenlijk niet meer aan... omdat ze die niet rendabel kunnen maken. Dus, en ook eigenlijk terecht, heeft de Nederlandse staat gezegd... oké, okay, zolang de inzetten laag zijn en er weinig problemen zijn... vinden wij dat prima. Wat je dan zou krijgen, is dat we zo'n onderzoek nooit zouden kunnen doen. Uh, want het is bijzonder moeilijk om dan nog te zeggen van... Uh, oké, okay, er wordt hier dus om geld gespeeld. Ja. Zelfs spelen voor kleine bedragen is de Amsterdamse politie een gruwel. Want dat maakt het voor de opsporing bijna onmogelijk om nog een keer tot zo'n zaak te komen. Jan Stienstra en Jeroen Muller van het Horeca-interventieteam en de afdeling Zware Criminaliteit... hebben het aantal illegale gokhallen in Amsterdam zien toenemen. Poker, zeggen ze, trekt geweld aan. Daarin zien wij echt dat er uh, zeer grote criminelen aan tafel zitten. Dat er wordt gegokt om enorme bedragen. Wij zien daar ook gewoon een uh, professionele pokertafel... Uh, we zien daar gewoon de fiches. Uh, wij zien er dat er mensen die uh, voorheen in een casino gewerkt hebben. dat die daar aansluiten als een uh, soort croupier. Dan wel uh, dealer, zeg maar. Afhankelijk van, uh, van het spel dat ze spelen. Uh, dus het idee, zeg maar, dat misschien leeft van. dat is leuk met de vrienden een spelletje spelen. Uh, dat, dat zien wij helemaal niet. En vooral in dit soort gelegenheden. daar zijn we van de mate van professionaliteit. Zijn we behoorlijk geschrokken. Natuurlijk wel verwonderlijk uh, hoe dat gaat met bijvoorbeeld. Uh... Uh, prepaid-gsm's. Uh, anonieme prepaid-gsm's, die worden op een middag worden ze uitgedeeld. Uh, onder een aantal belangrijke spelers die veel geld hebben. En dan komt op enig moment die avond, komt er een bericht wordt er verspreid via die gsm's die uitgedeeld zijn. Van op die en die locatie is vanavond een toernooi. En uh, dan gebeurt het ook nog wel eens dat uh, een bijvoorbeeld een eerlijke uh, ondernemer, die zijn geld eerlijk heeft verdiend, die op een gegeven moment een, uh, een, een een potje wil spelen. Als die ergens aansluit, dan worden al die mensen die zo'n prepaid gsm hebben, die worden ingelicht. Van jongens, hier zit er een. Nou, die wordt vervolgens wordt er afgesproken van de eerste of de eerste twee potjes mag die winnen. En daarna gaan we hem helemaal kaal plukken. Dus dan verliest zo'n man. Nou, we hebben voorbeelden dat zo'n eh, zeg maar een eerlijke ondernemer. dat hij op een avond een café, een hotel en nog 50.000 euro verliest. Over één ding zijn de politie en de ex-pokerade het wel eens. Poker, vinden ze, moet zo snel mogelijk gereguleerd worden. Als je dat via een strikt systeem doet met, uh, met vergunningen... dus dat mensen, uh, bedrijven dan, dat die gewoon in Nederland komen... hier keurig belasting betalen en dat de staat ook gewoon uh, de inkomsten heeft... in plaats van dat het gaat naar Gibraltar of de eilanden, dus dat gewoon de Nederlandse staat daar geld aan verdient en controle heeft... of dat niemand in de problemen raakt, of in ieder geval zo min mogelijk mensen in de problemen raken. Dat is in het kort de gedachte erachter en het is natuurlijk een vrij logische gedachte. Morgen, 40.000 Nederlanders zijn gokverslaafd en dat merken ze bij het Holland Casino. Dat kan zich uiten in een in, in dwangmatig spel. Iemand wordt, gaat zweten, wordt zenuwachtig, uh, gaat bij verschillende spelletjes uh, meespelen, uh, vergeet sommige inzetten. Ja, dat dus morgen. Een nieuwe bijdrage van Sander Bartling. En tot die tijd zijn vragen en opmerkingen welkom op... goedemorgennederland.nl Straks hoe overleven jongeren de 21ste eeuw door lef te hebben en lief te zijn. Eerst nu het ochtendhumeur van Diederik Ebbingen. Ik ben jarig. Ik hou er niet van om jarig te zijn. Ik vind jarig zijn stom. Ik heb er niks mee. Ik vind het niet erg om ouder te worden, dat maakt me niets uit. Daar kan ik namelijk niks aan doen. Ik voel me nooit jarig, ik weet niet wat dat is, je jarig voelen. Ik vind cadeautjes krijgen leuk, mits het leuke cadeautjes zijn. Vaak krijg je stomme cadeautjes, meestal. En dan moet je toch enthousiast reageren. Nou, daar heb je het al. Stom. Ik wil mijn verjaardag niet vieren, maar dat kan niet. Vrouw, kinderen, vrienden, familie, die verwachten iets. En als je niets doet, dan moet je dat weer horen. Doe je weer niks? Wat ongezellig. Het is toch leuk om een feestje te geven? Nee, dat vind ik niet leuk. Ik vind dat gedoe. Wie moet je dan uitnodigen en wie niet? Doe je iets thuis of ergens anders? Doe je koffie, thee, borrel, eten of een dansfeest? zonder van mijn geld ook. Je bent zo 200 euro kwijt. Dat vind ik veel geld, 200 euro. En bovendien, al was het 100 euro, dan had ik er nog geen zin in. Het liefst ga ik gewoon aan het werk. Gewoon werken zoals altijd, dat vind ik het leukst. Werken. En als je jarig bent, mag je zelf kiezen wat je het leuk vindt, toch? Nou, werken dus. Laat iedereen lekker zijn waffel houden. Laat me toch met rust. Ik heb bij geen enkele viering of herdenking een gevoel. Oud en nieuw niet, koninginendag niet, bevrijdingsdag niet, vaderdag niet, moedernacht niet, herdenking niet, dierendag niet, mijn trouwdag niet, 11 september, maar niet, daar kan ik toch ook niks aan doen? Ik heb iets met cadeautjes krijgen. Op welke dag maakt me niks uit als het maar leuke cadeautjes zijn... waar je iets aan hebt, een koffieschuimer bijvoorbeeld, of een lamp. Ik heb een dichtbundel gekregen met gedichten van Mongoltjes... en daar hebben andere Mongoltjes dan weer tekeningen bij gemaakt. Een bedroevend laag niveau. En de opbrengst van de bundel gaat dan naar een goed doel. Ook iets met Mongoltjes. Daar kan ik bijvoorbeeld aan geen kan mee op. Dieter Rijkenk en morgen de dochtertubeur van Koos Postema. De Radio 1 Tour Top 100. Uw keuze uit de 100 beste Franse hits. Ja, nog twee weken zo'n beetje. En dan begint de 98 ste ronde van Frankrijk. De Tour de France en dus ook Radio Tour weer. Nou, u weet het inmiddels, u kunt stemmen. U kunt zelf een stem hebben in de muziekkeuze van deze zomer... bij Radio Tour in de Tour Top 100. Daarvoor moet u gaan naar radio1.nl. En daar komt u ook deze tegen. La nous. Le boulevard Saint-Germain Bruxelles lenteur sous la pluie You. Yeah. Amour est toujours en vacances. Niets aan de hand, muziek uit Frankrijk. U kunt erop stemmen voor de Radio Tour Top 100, Radio 1.nl. Daar kunt u stemmen op Patricia Lavilla. Het is vijf minuten voor half elf, dames en heren. Lef hebben, lief zijn en jezelf profileren. Dat moeten jongeren kunnen om de 21e eeuw te overleveren. Conclusie is dat uit de eerste bijeenkomst van een debat onder jongeren... dat Kennisnet, een expertisecentrum voor onderwijs en ICT, op gang heeft gebracht. Stefanie Ottenheim, goedemorgen. Goedemorgen. Manager Innovatie bij Kennisnet zegt, uh, uh, lief zijn, uh, lef hebben en jezelf profileren, dat geldt toch voor alle generaties? Dat, uh, dat is zeker zo. Het wordt alleen steeds belangrijker, uh, zien we nu. Dus, uh, en het is mooi dat de jongeren dat zelf uh, ook inzien en noemen. Uh, dat, uh, dat is in ieder geval wat ze aangeven van uh, uh, ja, jezelf profileren. Het is belangrijk om goed in het nieuws te komen, om jezelf te onderscheiden uit de menigte. Ja, maar dat is toch van alle tijden? Uh, nou, dat is zeker van, uh, van alle tijden. Alleen wat, uh, wat we aangeven is ook het wordt steeds belangrijker. Uh, Waarom wordt het steeds belangrijker? Uh, nou, Er zijn zoveel, uh, ja, er zijn zoveel uh, mensen bezig met allerlei dingen. En uh, zeker op internet, er is zoveel informatie. Hoe zorg je er voor, nou voor dat jij gevonden wordt? Dat ze jou zien en dat ze naar jou luisteren. Ja, thema is Vroeger de... waren de kanalen wat minder om, uh, om over te communiceren. En nu zie je dat dat steeds meer wordt. Dus ja. hoe zorg je dat, dat jij het luisteraars krijgt? Het thema is de the 21st century kills. Waar hebben we het dan over als we praten over die 21st century kills? Still, uh, skills uh, heet dat. Dus dat oh, zijn skills. Vaardigheden... Neem me niet kwalijk, Ik mis een S. <laughs> ja. ja, Dat zijn de vaardigheden die nodig zijn om succesvol te zijn in de 21e eeuw. Ja. Nou, internationaal gezien is daar veel onderzoek naar gedaan. Over ja, wat, wat zijn nou de zaken die uh, van belang zijn. Ja. Nou, er zijn eigenlijk uit verschillende onderzoeken... ...zijn ze het erover eens dat er een zevental uh, kenmer, uh, skills zijn... Uh, die terugkomen. Ja, het zijn gewoon vaardigheden, dat, hè, voor de duidelijkheid, dat toch? Het zijn gewoon vaardigheden, ja. precies. Wat mensen ja. goed moeten kunnen uh, ja. om succesvol te zijn. Nou, er zit zoiets als creativiteit in, kritisch denken, communiceren... Uh, nou, daarvan dachten wij dat het hartstikke leuk maar dat zijn al best wel containerbegrippen. Dus de vraag is eigenlijk van, nou, wat betekent het nou precies? Wat houdt het in? En ook, het is internationaal onderzoek, dus ook, wat betekent het voor de Nederlandse context? Ja. Daarom zijn wij met die 21 jongeren op zoek gegaan om te kijken, kunnen we die begrippen wat meer inhoud geven? Van wat, wat betekent het nou precies uh, dat samenwerken? Hoe ziet het eruit? Wat moet je dan leren en hoe vooral uh, kun je dat leren? Maar is het niet gewoon een nieuwe generatie die zijn eigen weg probeert te vinden naar de toekomst? Zeker, dat doet elke generatie, denk ik. Langs dezelfde Alleen, nou, lijnen moet, ook als elke moet, generatie? We, sorry? Langs dezelfde lijnen ook als elke generatie? Uh, in, uh, ik bedoel, in de zin van de waardigheden? Ja? Ja. Nou, wat we, zien, uh, wat we zeiden dus is, uh, als je kijkt naar de algemene lijst van vaardigheden, dan zeg je, zie je ook van, hé, hey, wat is anders nu dan, uh, dan wat wij bijvoorbeeld op school hebben uh, moeten leren, want wij deden ook samenwerken en we moesten ook communiceren. Alleen je ziet dat de manier waarop dat gebeurt, dat dat steeds uh, meer verandert, ook ja. met name door soms van de technologie. Ja. We communiceren verder met technologie nu. Uh, het samenwerken, je kunt wereldwijd samenwerken met mensen die je nog nooit gezien hebt. Nou, dat konden wij vroeger niet. Dat is waar. Nou, zijn het 21 jongeren. Geven die wel een representatief beeld eigenlijk voor een hele generatie? Uh, ja, nou, we, hebben, uh, we hebben een brede groep gepakt. Vandaar 21 ook. Dus uh, dat is een redelijk brede groep. We hebben wel 21 oh, is toch jongeren. niet een hele brede groep, of wel? Oh, het zijn in ieder geval meer dan zes, hebben wij Maar goed. We hebben met name gekeken van... Uh, hebben deze jongeren, zijn die al, al op de vaardigheden... die dus in internationale uh, onderzoeken genoemd worden... Ja. zijn ze daar al op bezig? Dus dit zijn jongeren die echt al... Veel uh, zichzelf profileren. Dus je komt ze tegen op social media, je komt ze tegen op uh, allemaal een eigen blog, een aantal van hen hebben een eigen bedrijf. Ze denken heel erg na ook over: van ja, wat moet ik nou kennen en kunnen om succesvol te zijn. En ze hebben ook een mening over wat school daaraan kan bijdragen. Ja wat gaat er gebeuren met de bevindingen uiteindelijk? Met deze bevindingen gaan wij uh, uh, terug naar ons uh, onderwijsveld. Daar moeten natuurlijk, uh, met name die moeten nadenken over van nou, wat betekent dit nu voor de manier waarop we onderwijs geven en ook voor het onderwijs dat we geven. Dus uh, deze jongen gaan ook in gesprek met uh, schoolleiders bijvoorbeeld. Uh, met beleidsmakers, die gaan kijken van hoe moet dat onderwijs van de toekomst er nu uitzien. Goed, Stefanie Ottenheim, manager innovatie bij Kennisnet. Ik dank u wel. Bij de ja, ja. half elf, dames en heren, einde van deze uitzending. Meerdere nieuws kunt u vinden op kro.nl. Ook de onderwerpen die deze uitzending bevatten. vindt u daar terug. Terug. Nu ook snel naar de bus van Prem. Zoals elke dag om half elf. Prem, waar ben je vandaag? Goedemorgen. Goedemorgen, Sven. Zit Jan van der Putten naast? Hij heeft een koptelefoon op. Hij zit rechts tegenover me. <laughs> ja, maar kan, Jan, kan je me horen? Ja, ik hoor je. Uh, Jan, weet je waar die prostaat is? Ja, dat weet ik wel te vinden. Ja, nou, ik dus niet. En uh, wat nu het vervelende is... ...is dat een heleboel mannen dat niet weten. Die zijn net zo dom als ik. En, en, en het nadeel is, Jan, dat als je ouder wordt... Uh, iedereen bijna prostaatkanker gaat krijgen als je heel oud wordt. En vandaag gaat Blue Ribbon beginnen met het onder aandacht brengen van uh, prostaatkanker... zoals ze dat hebben gedaan met borstkanker. Dus ik dacht, ik, wie kan ik anders vragen dan de zilverkleurige, sonore stemgeluid Jan van der Putten. Ben je ervan bewust of ben je net zo ignorant als ik? Nou, ik ben er wel eens bang voor. Want uh, dat heb ik niet graag. Dus in, in die zin ben ik er wel van bewust dat het wel eens mis kan gaan daar in die regionen. Oké, okay, nou luisteraars, dat wist ik dus niet. Zo ziet u Jan van der Putten is een wijze man. En die gaat u nu met zijn sonore stemgeluid het laatste nieuws geven. Radio 1. Het NOS-journaal.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 Bij een terroristische aanval in Irak zijn zeker acht doden en enkele tientallen gewonden gevallen. De aanslag was op een overheidskantoor in Bakuba, op 60 kilometer van Bagdad. Bewapende aanvallers lieten eerst twee bommen ontploffen, waarna ze het gebouw bestormden. En ze zouden ook enkele mensen in gijzeling hebben genomen. Op parkeerplaatsen met camera's is het aantal diefstallen uit vrachtwagens sterk gedaald. Transport en Logistiek Nederland is tevreden over een proef op de route tussen Rotterdam en Venlo. Wel zegt TLN dat de ladingdieven nu uitwijken naar parkeerplaatsen zonder camera's. En minister Roosendaal heeft kritiek op het Libië-beleid van een aantal Europese landen. Frankrijk, Italië, gisteren Duitsland... hebben te snel de overgangsraad in Benghazi als legitieme machthebbers erkend, zei Roosendaal in het Radio 1-journaal. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. AMB Verkeersinformatie. Zojuist is de A1 vrijgegeven voor het verkeer. Er staat nog wel file van Amsterdam naar Amersfoort, bij Muiden 3 kilometer... Op de A1 naar Amersfoort ook file tussen Stroe en Voorthuizen. 2 kilometer. Maar dan op de rijbaan vanuit Apeldoorn. Verderop bij Hoevelaken nog eens 3 kilometer. Ook vrij is het vaanplein ten zuiden van Rotterdam. Er zaten nog wel file op de A29 vanuit Bergen op Zoom. Tussen de afrit oud Beierland en het vaanplein 3 kilometer. Maar dat zal niet lang meer duren. Op de A50 Arnhem Os bij Knoop Ewijk nog 3. En op de A76 de weg heerlen naar Geleen, is een ongeluk gebeurd tussen Kloppert en Essen en Spouwbeek. Daardoor 5 kilometer file. Dit is Radio 1, NTR. Remtime. Remradacation. Goedemorgen, luisteraars. Vandaag ben ik in een benarde positie en ik heb uw hulp nodig. Persoonlijk vind ik dat we allemaal dood moeten gaan en hoe vroeger, hoe beter. Goed, je hoeft geen zelfmoord te plegen of onnodige euthanasie. Maar als bij mij nu longkanker geconstateerd wordt... dan laat ik me niet behandelen. Dan ga ik gewoon zuipend en feestend dood. Of als ik prostaatkanker krijg, denk ik. Erger nog, tot drie weken geleden wist ik niet eens waar mijn prostaat was. Toch misbruik ik vandaag mijn programma op Radio 1... om aandacht te vragen voor de strijd tegen prostaatkanker. Niet omdat ik het voor mezelf nodig vind... maar omdat ik weet dat de meerderheid van mijn luisteraars... zo lang mogelijk en zo gezond mogelijk willen leven... En u weet het, ik ben graag uw dienaar die u van de nodige gekleurde informatie voorziet. Daarom mijn vraag aan u. Vindt u het ook nodig dat massaal aandacht komt voor prostaatkanker? En hebt u ideeën hoe dit onder aandacht kan worden gebracht? Bel me op 0800-1121, mail naar primtimeapenstaat-ntr.nl en tweets kunnen naar hashtag Primtime Radio 1. Welkom bij Primtime. We staan in Sandam aan de Westzijde, uh, vlak voor Dekokee, uh, voor een beter woonidee waar we ook stroom van krijgen. U mag langskomen. Meneer, goedemorgen. Ik zie u hier staan. He, weet weet waar u waar uw prostaat is? Ja, die weet ik. Die ben ik dus nu kwijt. Ik ben hem uh, anderhalf jaar kwijt. Uh, hoe kwam dat? Hij is, is eruit gehaald. Dat vonden ze beter. Uh, ik kon niet bestraald worden. Dus hij is eruit gehaald. Hoe oud bent u? Ik ben 65. En, en, en weet u hoe het is gekomen? Dat u, uh, wist u voordat u er last van kreeg wat het überhaupt was? Ja, ik had uh, bloed geplast. En daar hebben ze onderzoek naar gedaan. En toen hebben ze bloed geprikt. En toen was de prostaat, dus PSA-waarde, te hoog. Ja. Ja, en daar ben ik dus door de oor gestuurd. Weer onderzoek gedaan. En toen vonden ze het beter dat hij eruit ging. Maar in uw omgeving waren er toen al mensen die... Was u verbaasd dat u het dan hoorde over prostaat? Nee, er waren er al drie vormen. Mijn zwager die is dan uh, inwendig bestraald. En twee hebben hetzelfde dan als ik. Die zijn er dus uh, ook geopereerd. Nu dacht ik, wacht even, ondertussen gaat de straat viegen voorbij, luisteraars. En dan krijgt u een hele hoop herrie. Maar ja, uh, dat heb je als je in een drukke winkelstraat staat. Um, ik wist dus bijna niets van mijn prostaat. Ik wist wel dat ik als prostaatkanker was... Uh, uh, oh, de, de, de, de... de prostaat maakt het, het zaad eigenlijk aan. Dus hij zit boven de urineblaas, dus of onder de urineblaas. Het zit ja. dus meer naar de onderkant. Maar, maar, maar bent u dan een andere man uh, nu? Nee, nou, je levert wat in. Laten we eerlijk wijzen, ik ben gewoon eerlijk, je levert gewoon uh, wat in als man. Ja. En wat levert je dan precies in? Nou, gewoon de, de seks levert je dus wat in. Dat is, uh, ja, daar kies je dan voor. Heb je dan minder zin of zijn de prestaties minder? De prestaties zijn minder. Oké. Okay. En um, voelt u zich... Want dan zit ik te denken, ja sorry als u het vervelend vindt... maar ik zit dan te denken, ja, voor mij is dat zo'n belangrijk onderdeel van het leven. Uh, uh, wat is de kwaliteit van het leven dan? Nou, ik doe we alles weer. En uh, je hebt, uh, het zit niet meer tussen je oren, je bent het kwijt. En uh, nadat ik dus... Want het was mijn snijvlakken waren weer niet goed, dat die eruit gehaald is. Dan ben ik dus daarna 33 keer bestraald. Jezus, 33 keer? Ja, 33 keer in Amsterdam. Elke dag Amsterdam. En dan ben je over een kwartier binnen en buiten. En dan ga je naar huis. Maar u ziet er lekker vitaal uit. Ja, nou ja, dat was ook goed. Oh, u dus. bent nu helemaal genezen? Ja. De uh, boettesten hebben uitgemaakt dat er niets meer uh, te handen is. U begint me aan het twijfelen te brengen, meneer. Heb je ook de leeftijd? Nou, Ik ben 49, maar ik denk als ik het krijg druk nou, ik het, uh, het. zien zijn verschillende leeftijden al. Er zaten al van 45 zaten ze al bij me in Amsterdam, die dus behandeld werden. En ze weten ook niet waar het vandaan komt. Nee. En dat is er gewoon een probleem. Het is een oude man, ik wou al zeggen ze. Maar. <laughs> ik zal u geen oude man noemen. Mag rust Dank u wel. Ja. Met een prettige dag. Ja, eh, Kirsten Huibrechtsen, jij bent van eh, Pink Ribbon en, en dus ook Blue Ribbon. Waarom heb je mij benaderd, want je weet hoe ik erover denk... en je wou publiciteit en je denkt, kom dan met die domme prim maar gaan vragen. <laughs> nou, domme prim zeker niet... Want uh, ik weet dat als er uh, een tab taboe doorbroken moet worden, dat bij jou moet zijn. En uh, postaatkanker is nog steeds een groot taboe onder heel veel mannen die er niet over wil praten. Deze meneer was uh, ja, erg open. Eigenlijk moet je er meteen gaan strekken voor Bloe Absoluut, is, uh... want dat komen we eigenlijk bijna niet tegen. Mannen uh, van deze leeftijd en, en jonger praten niet graag over hun seksleven met anderen. En uh, gaan dan vaak te laat naar de dokter. En dan uh, is de diagnose te laat. En dat kan en verstrekkende gevolgen hebben. Wat willen jullie doen met Blue Ribbon? Wij willen graag dat mensen zich bewust zijn van de prostaat, waar die zit, waar die voor dient. En dat uh, je op een gegeven moment op een leeftijd het risico op prostaatkanker steeds groter wordt. En dat je dus je lijf kent. En uh, mocht er uh, veranderingen in optreden, dat je dan naar de dokter gaat in laten onderzoeken. Je, je, jullie, baby Ribbon denk je onmiddellijk aan, aan pink Ribbon. Dat hebben jullie voor vrouwen uh, borstkanker gedaan. Ja. Uh, uh, uh, Willen jullie zeg maar hetzelfde wat jullie met pinkrubben bereikt hebben voor borstkanker? Willen jullie nu met bloerribben bereiken voor prostaatkanker? Graag. Want uh, de naamsbekendheid in ieder geval van pinkwimmen en het bestaan van borstkanker... is bij vrouwen tegenwoordig bijna 100%. Ja. En als je aan de uh, voorbijkomende man vraagt wat prostaatkanker, uh, hoe vaak dat voorkomt en wat het is... dan zitten we nog niet op 40%. Ja, en dat, en dat moet dus veranderd worden. Dat moet dat moet een stuk gaan toenemen, zodat we uh, mannen er ook sneller bij zijn en eerder uh, behandeld kunnen worden. En net zoals deze meneer dan weer een prima leven kunnen leiden. Want wat heel moeilijk is voor mannen om toe te geven, we zijn allemaal namelijk opgevroed met deze gedachte. This is Bartels, uh, goeiemorgen. Uh, uh, u goeiemorgen. Moet, ik moet u even introduceren, want u bent uh, bedrijfseconoom. U bent heel erg bekend in het bedrijfsleven. En ik geloof dat u bij de TROS nog uh, zes maanden de baas bent geweest. Ja, ja dat klopt. Dat ja. was in 2006. Ja. Af en even geleden. En hoe oud bent u? Ik ben 64. En uh, u, u wordt ambassadeur voor, Pink Wat ga, uh, voor Blue Ribbon. Wat gaat u vertellen? Nee, ik ben geen ambassadeur. Ik ben voorzitter van de stichting Blue Ribbon. Ik om zit samen met sterken. Kirsten in ja. het bestuur. Uh, en waarom bent u voorzitter geworden? Ik ben voorzitter geworden omdat ik uh, open over prostaatkanker praat. Ik ben ex-patiënt. Ik ben net zoals de eerste geïnterviewde uh, geopereerd aan mijn prostaat. Ik heb geen prostaat meer, geen zaadleiders meer, geen lymfeklieren meer. Die zijn weggehaald. Uh, Hoe oud was u toen? Toen was ik uh, 59. Ik, ik heb het gehoord de dag voordat ik 60 werd. Oké, okay, leuk voor aardig cadeau. Leuk, hartstikke leuk. Het was een gezellige dag verder de volgende dag. Maar en, toch... en, en, en waarom hebt u het laten verwijderen? Waarom zegt u niet ik ga lekker de peper uit? Nou, omdat ik daar nog niet aan toe ben. Ik ben nu vier jaar verder en ik, uh, er is geen enkele reden om te veronderstellen dat, dat het terugkomt. Die, dat risico is er overigens bij iedereen die geopereerd wordt wel, dat het terugkomt. Die meneer is ook bestraald, omdat er een, uh, een, een kanker terugkwam. Dus dat kan mij ook gebeuren, maar tot nu toe ben ik kankervrij. en uh, uh, Ik heb een uh, heerlijk leven, dus ik zou niet weten waarom ik het niet zou hebben gedaan. Als ik het niet zou hebben gedaan, dan was ik nu niet meer hier geweest, denk ik. Oké, okay. uh, we hebben luisteraars. Ik weet niet of u die prachtige uitzending nog kan herinneren waarin ik reclame maakte voor het Slotenvaart Ziekenhuis. En toen hadden we een heel goede uroloog aan de telefoon. Dat was dokter Keel uit Tilburg. Goedemorgen, dokter Keel. Ja, goedemorgen Pam. Goedemorgen. Le leuk dat u er weer bent. Uh, uh, uh, prostaatkanker, uh, hoe ontstaat dat en wie is de risicogroep? Ja, we wisten we maar hoe het ontstond. We weten het niet. We weten wel dat de risicogroep de oudere mannen zijn. Hoe ouder? Hoe meer kans je hebt om prostaatkanker te krijgen. En ook als het in je familie voorkomt. Dus als je een broer hebt, je vader, een oom, dan heb je zelf ook meer kans om prostaatkanker te krijgen. Maar als ik nu, ik ben 49, als ik nu iedere week mijn prostaat check. Wat maakt het uit? Ja, 49 dat is nog erg jong hè. Wij zeggen altijd onder de 50 moet je niet, is dat onderzoek, is het nou ben je nog, dat is nog jong. Dan komt prostaatkanker weinig voor. Maar als je boven de 50, dan zijn veel mannen die zeggen van... nou, ik wil toch wel weten of er met mij iets aan de hand is. En die laten zich checken. Maar als je je laat checken... is dus het enige wat kan gebeuren dat ze dan je prostaat wegsneden? Nee, dan is het enige wat kan gebeuren... is dat ze zeggen... er moet verder onderzoek komen... want misschien hebt u wel prostaatkanker. Ja... Wel... Dus je laat je bloed prikken en je laat inwendig onderzoek doen naar je prostaat. De uroloog voelt naar de prostaat en die meet in het bloed het PSA... En als dat verhoogd afwijkend is, dan zegt hij... meneer, we moeten stukjes weefsel weghalen... om te kijken of er geen prostaatkanker in het spel is. Oké, okay, luisteraars, ik was helemaal vergeten te zeggen... u weet, u mag altijd bellen, 0800 1121. mailen naar primtimeapenstaartntr.nl... en tweets kunnen naar hashtag Primtime 1. Nu is mijn vraag, ik, ik, ik probeer het maar... want ik, ik, ik wist tot drie weken geleden niet, meneer Bartels... waar mijn prostaat was. Toen Kirsten zei, ze wil hier aandacht voor... toen ben ik gaan rondvragen, ik, ik, ik, ik dacht dat het bij mijn ballen was... Het blijkt er niet te zijn. Het blijkt dat je via aarders het moet bereiken. Ik, gewoon, en, en ik vind mezelf nog een slimme jongen. Dus uh, uh, uh, hoe komt het dat we mannen zo dom zijn? Nou, ik denk niet dat mannen dom zijn... maar mannen hebben wel de neiging om een kop in het zand te steken. Kijk, er zijn natuurlijk uh, een behoorlijk aantal mannen die weten waar hun prostaat zit... maar wat dat ding doet, uh, de functie van de prostaat, da, da, dat is alweer een volgend vraagstuk... Um, en mannen hebben de neiging in zijn algemeenheid, niet alleen met prostaatkanker, om laat naar de dokter te gaan. En als ze dan een partner hebben, dan zegt die partner, uh, goh, uh, joh, doe nou eens verstandig, ga eens naar de dokter. Maar over het algemeen praten mannen liever over mooie vrouwen, auto's, et cetera. We zijn stoer. Absoluut. Ja, zeer stoer. En we willen er ook niet over praten. Zeker niet over prostaatkanker. En uh, dokter Kil, als uh, nu met Blue Ribbon de aandacht ervoor komt, en uh, er zijn heel veel luisteraars die zullen denken, nou, misschien moet ik er wat aan doen. Wat moet je dan doen? Nou, dan moet je, je laten onderzoeken als je wilt weten of dat je prostaatkanker hebt. Kijk, wij zijn heel blij met de actie van, uh, van uh, Blue Ribbon, want daarin zitten nogal wat mensen die uit ervaring spreken. Die dat onderzoek allemaal al hebben ondergaan, ja. die te maken hebben gehad met de diagnose prostaatkanker, die een behandeling hebben gehad. Dus dat is voor ons een heel belangrijke groep om mee uh, samen te werken. Maar, en als je zelf ook wilt weten of je prostaatkanker hebt, dan ga je naar je dokter toe, naar je huisarts toe, en die doet dat onderzoek. Maar ik heb nu, laat ik nu net naar buitenhof hebben gekeken, zondag. En later dan de voorzitter van de huisartsen zeggen dat de huisarts zal overbelast zijn. Er moet massaal gekort worden. En als nu honderdduizenden mannen rennen naar hun huisarts... Ja, ik kijk naar meneer Bartels of mevrouw Huiber of dochter Keel. Uh, meneer Bartels, laat me met u beginnen. U bent verantwoordelijk straks dat er weer overschrijding is op het budget. Ja, nou ja, maar als die huisarts geen tijd voor heeft, dan stuurt hij hem door naar een uroloog. Daar hebben we er een behoorlijk aantal van in Nederland en die zijn uitstekend opgeleid. Nee. En er zijn zijn ook speciale mannenklinieken in ontwikkeling op dit moment, bijvoorbeeld in Rotterdam en in Den Haag en ook elders. Maar uh, dan moet je betalen. Nee, dat wordt keurig netjes betaald door de verzekeraar. Ja, en dat betekent dus weer een overschrijding. Want Kirsten ze jullie willen aandacht. Nu krijg je die aandacht. De medische zorg kost weer geld. Er moet bezuinigd worden. Nu gaan de half miljoen luisteraars van Primtime massaal naar de dokter. En dat komt weer een half miljoen keer uh, zo'n behandeling. Krijgt mevrouw Schippers, zal blij zijn. Nou, ik denk, uh, de, de toets of in ieder geval de bloedtest, die is niet zo duur. En uh, mocht je nou bij de huisarts zijn en je hebt andere klachten... dan kan je vragen of die huisarts even dat PSA-hokje uh, ook aanvindt. Wat is PSA, dokter Keel? Ja, PSA staat voor de P van prostaat, de F van specifiek en de A van antigeen. En dat is een stofje in het bloed. En dat zegt iets over de kans dat je prostaatkanker hebt. Als, dat, als die PSA-waarde verhoogd is, dan is de kans op prostaatkanker groter. Nou, ja. dus een beetje aan de grens van drie, tussen de 3, 4 en 10 noemen wij het grijze gebied. Boven de 10, dan heb je een forse kans dat je prostaatkanker hebt. Dan is de kans zelfs 50%. Dus dat is een heel betrouwbare merkstof in het bloed waaruit je af kunt leiden of dat je dan niet prostaatkanker hebt. Luisteraars, er gebeurt iets heel raars. Ik wissel altijd blikken uit met mijn technicus. En dat is vandaag Bart. En ik zie Bart's gezicht steeds betrokkener en betrokkener worden. Het lijkt alsof er een soort angst zich meester van hem maakt. Goedemorgen, meneer Van Ekeren. Goedemorgen, Prem. Hoe oud bent u? Ik ben 73. Oké, okay, laat me raden. Dan heeft u al prostaatkanker gehad. Inderdaad, ik ben ongeveer 18 jaar geleden ben ik geopereerd aan prostaatkanker. 18 jaar geleden? Ik weet, niet mee, ik weet niet exact meer hoe lang geleden, maar ik kreeg dus op redelijk jonge leeftijd, begin 50, kreeg ik te horen dat ik prostaatkanker had. En ben toen in, in Nijmegen behandeld. En daar heeft men een volledige prostaat verwijderd. En uiteraard... Uh, heb ik daarmee bepaalde zaken ingeleverd. Onder andere mijn potentie. En uh, uh, ik ben licht incontinent. En uh, dat is best niet altijd even gemakkelijk. Maar als je... je dan, dan, er is geen keuze. Uh, je kunt wel zeggen, dat wil ik niet. Maar als je het niet doet, nou dan weet ik wel waar je, waar, waar je eindigt. Maar meneer Van Ekeren, dat is precies mijn dilemma. Ik denk dat ik liever dood. Waarom? Ik denk, dat ga ik liever dood. Uh, nou, de manier waarop u doodgaat uh, is niet de meest prettige manier. Ik kan u nee. zeggen dat een, dat een goede vriend van mij uh, nog niet zo lang gehoor, te, geleden te horen heeft gekregen... Uh, nou, meneer, uh, uw prostaatkanker is in een vergevorderd stadium. Ik wens u eigenlijk toe dat voor de dood die u daarmee ingaat... een hartaanval of een hersenbloeding krijgt. Meneer Van Eker... Hartstikke want wat bedankt, ik, want u Wat u hebt... Wat ik wel, Ga, gaat u gang. Wat ik wel moet zeggen vind ik dat de doktoren op een gegeven moment uh, het brengen van een dergelijke boodschap veel beter moeten doen dan ze doen. En als ze de boodschap gebracht hebben, dat ze dan best hard kunnen zijn. Zeggen u hebt postaatkanker, maar zeg het op een manier die toch een beetje menselijker is. Want als je een dergelijk geval hoort. Bond is overigens die man voor een second opinion ergens anders naartoe gegaan. Dat kunt u zich voorstellen. Ja. Maar dus dat zou ik willen zeggen. Laat artsen. A. Een onderzoek ja. plegen. B. Ben voorzichtig wat mij betreft. Met. Oké. Okay. Uh, meneer, meneer Van Ekeren. Een... Hartstikke bedankt. En bedankt voor, want u hebt een inbreng die ik uh, wel... Uh, Dokter Kil, kijk ik ben zo dat ik zeg ja. ik ga lekker dood. Maar als je ja. plastaatkanker hebt, hoe ga je dan dood? Wat, wat gebeurt met je? Nou ja, het is van belang om in ieder geval te weten. Er zijn twee vormen van prostaatkanker. Eén vorm, daar ga je helemaal niet aan dood. En dat is een heel de milde, langzaam groeiende vorm... waar je ook eigenlijk niks aan hoeft te doen. En een andere vorm is de agressieve vorm. En die moet je eruit halen en die moet je altijd behandelen. Want als je daar niks aan doet, dan gaat het uitzaaien. Dan krijg je uitzaaiingen in de botten. Het gezwel groeit verder en dat is vreselijk... want dan kun je het niet meer genezen. En, en wat, wat gebeurt vorm, dan? Daar hoef je niks aan te doen. Maar, maar uh, dokter Kiel, even voor mij beeld. Ik, ik heb die agressieve vorm van prostaatkanker. Ja. En dan, wat gebeurt? Kan ik niet meer lopen? Als je dus die agressieve vorm hebt, dan heb je dus kans dat er uitzaaiingen ontstaan. Meestal komen die in de dotten. En het vervelende daarvan is dat die, dat die uitzaaiingen in de dotten heel veel pijn kunnen doen. Oké, okay, maar, pijn... maar dokter Keel, dan kan ik toch wel altijd euthanasie plegen. Maar dan zeg ik, ondragelijk ja, dan... lijden... Ja. Bij ondraaglijk lijden is het altijd mogelijk... om, wanneer dat inderdaad ondraaglijk en uitzichtsloos is... om dat met de arts te bespreken, okay, maar dat Geel, kan in Nederland wel. Een objectieve vraag. En u, u weet dat ik een beetje een irritant mannetje ben. Maar kijk, ik vind, uh, gewoon puur als mij bijdrage aan de maatschappij... dat ik niet hoge medische kosten ga maken. Dat ik lekker vroeg dood ga, zodat er geen AOW en pensioenen worden uitgegeven. Als iemand bewust zegt, ik wil er niets aan doen. Hebt u daar moeite mee? Uh, als mensen kiezen altijd hun eigen behandeling en tot hoever een arts mag gaan. Wij geven advies, wij geven voorlichting... en wij proberen de mensen zo goed mogelijk op het spoor te houden. Maar als mensen zelf kiezen, ik wil niet geopereerd... ik wil niet bestraald, ik wil geen medicijnen... is dat altijd de keus van de man zelf. Oké, okay, ik, ik, de... so, ja? ik, ik heb hier een vraag van Sorry dat ik u onderbreng, dokter Ik heb hier een vraag van die moet ik u stellen. Ik plas geen bloed, maar heb wel een tijdje een branderig gevoel in mijn eikel. Wat betekent dat? Ja, ik denk, we maken... Ad wil het weten, dus ik vraag het maar. Ja, branderig gevoel hangt vaak samen met een ontsteking, hè. Dus je zou de urine na kunnen kijken of er niet in eerste instantie een ontsteking in het spel is. Oké, okay, en Ad, meteen naar je huisarts. Dochter Kil, hartstikke bedankt dat u weer aan de telefoon was. Ik wens ja. u heel veel succes met uw moeilijke werk. Uh, we gaan naar Johanna. Goedemorgen, Johanna. Ja, goedemorgen Trent. Nou, vertel. Ik ben heel uh, benieuwd. Want Barbara ja. zit al half een halve minuut te tetteren dat u de ja, uitzending doet. Ja, nou, ik zal het heel gauw zeggen. Ik vind het fantastisch dat het onder de aandacht wordt gebra uh, gebracht. Uh, ik heb dezelfde ervaring met mijn man. Ik heb uh, een jaar lang lopen zeuren dat hij ze naar, naar de dokter moest om eens te prikken. Dan werd er gezegd, je bent een zeitwijd en je komt niks tekort. Bla bla bla bla. Het einde van het verhaal is dat hij uiteindelijk toch ging. Hij kwam bij de huisdokter, hij werd binnen een week, week opgeteld. Hij had prostaatkanker, hij is meteen geopereerd. Hij werd op de stralingen gehad. Dus ik vind het heel goed dat jullie dat nou onder de aandacht brengen. Nou, ik kan hier niets tegen aanbrengen, Kirsten, dit is de beste reclame die je wenst, hè? Ja, dank u wel. <laughs> dank u wel, Johanna. Ik heb hier een mail. Mooie woorden, maar je bent afhankelijk van de huisarts. Maar als de huisarts zegt, je bent een mooie bruine man... en het zal wel niet. En pas na twee jaar aandringen heeft hij een bloedonderzoek... en zijn PSA-waarde is hoger de 100. Hoe kan je Bob Bartels afdwingen als je huisarts zegt... nou, nah, niet zo de hand dat je toch een test doet? Ja, ik ben van mening dat het individu zelf mag bepalen, ook als hij bij de huisarts zit, of hij uh, een controle wil hebben. Maar de, de praktijk is weer barstig. En er zijn behoorlijk veel huisartsen die op een gegeven moment tegen jou zeggen... ach Premier, je bent een gezonde vent, laat maar zitten. En wat moet je dan doen? En ik denk, ik, ik denk dat de Nederlandse Vereniging van Huisartsen... Uh, de, die, die zullen me, met elkaar moeten afspreken wat hun beleid erover is. En wij uh, streven ernaar om mensen uh, toegang te geven tot dat onderzoek. Oh, wacht even, Kirsten. Dat is de techniek van Blue Ribbon. Je brengt niet alleen uh, awareness, uh, aandacht bij de bevolking... maar ook dat huisartsen weten dat mensen het weten... waardoor huisartsen gemakkelijker zeggen van... laten we die test toch maar doen, dus je werkt beide kanten uit. Precies, het is, niet, het is zowel de bevolking, de mannen als de vrouwen... want zoals die mevrouw net uh, oh, vertelde... Oh, no, no. zij is degene die haar man uiteindelijk naar de huisarts heeft gestuurd. Dus we willen zowel de mannen als de vrouwen... maar ook de huisartsen en de urologen ja, bewust laten zijn van dit probleem. Nou ja, luisteraars, vanmiddag om 5 uur is de lancering... met allerlei hapjes van geweldige chef-koks. En die dames, zal jij nog oplezen? Ja, dat zijn geweldige chef-koks van uh, fantastische restaurants... waaronder Nieven Kunst, Antichique, Davanti, Banja Gouda... Dreams of Magnolia en Heike Kookt. En ik ga dus vanmiddag om vijf uur daar naartoe luisteren, en dan ga ik lekker genieten. Maar het is vandaag, dinsdag. Goedemorgen, meneer Denees. Goedemorgen. Meneer Denees, voordat ik eerst de huilen uitbarst. omdat u <laughs> niet meer optreedt in Nederland tot oktober. en vrijdag hebt u nog 17 juni in Schiervelden, België. en 25 juli in Antwerpen. en wat gaat u dan doen? Uh, daarna gaan we uh, lekker met vakantie. Nou ja. Meneer de Dees, Mijn u, vrouw en ik. U bent 69 jaar. Uh, u wordt ja? volgend jaar 70. U bent nog ja, het symbool van het sekssymbool. Maakt u zich ooit <lacht> druk? Ja, Maakt u zich ooit druk om uw prostaat? Uh, nou, ik uh, word al uh, jarenlang uh, regelmatig gecontroleerd. En uh, en als de dokter het vergeet, dan vergeet ik het hier van niet. Want ik heb ook in mijn omgeving Verschillende mensen die, ja, die toch last kregen en gelukkig niet tot lijden van echt kanker, maar toch dat, ja, je moet de boel in de gaten houden. In trots, Kirsten Heubrecht, zo moet je Rob De Denijski ambassadeur gaan maken van Blue Ribbon. Bobby. kijk, nou, want ga. dit is het toonbeeld van de, de goddelijke sexy man. Lijkt me een uitstekend idee, meneer de Denijs. We komen erop terug. Ja, dat is een goed idee. Ja, maar wat erop, ja, u bent wel de doelgroep. Ja, meneer Denijs, u bent wel de doelgroep. Ikzelf bedoel je. Ja, 69. Ja. Uh, ja, ja, nou, ik ben wel de doelgroep voor meerdere zaken, hoor, wat dat betreft. <g kissffen> maar uh, het, is, het is dan uh, ook heel erg belangrijk dat je mensen om je heen hebt... die, uh, als je er zelf even niet aan denkt, die zegt van... nee, eh, Denijs... Uh, Pas je even op, want ik wil nog wel even wat verlangen met je doen. En, uh, het is ook belangrijk als er, iemand, als er mensen om je heen zijn die van je houden. En die gewoon je goede, ad, goed advies geven. Zullen we dan maar draaien Zal je van me houden van de CD Song uit 1993? Lijkt me een goed idee. Meneer De Nijs, tot de volgende week, luisteraars. Hier is Zal je van me houden. En de trap opeens te hoog is voor een oude, oude vent. Zal je van me I'll take care it. Ik dank alle luisteraars, alle deelnemers en natuurlijk mijn gasten. Veel succes vanmiddag bij de lancering van Blue Ribbon. Dit programma is mogelijk gemaakt door de Nederlandse belastingbetalers en de Stergelden. De financiers van de publieke omroep. Redactie Sulema El Galdi, Anouk Tulner, Rien Aarts. Productie Hans Twint en Momo Sarou. Techniek, logistiek en Transport Bart Daatselaar. Eindredactie en regie Barbara van der Klis. Hier naar de Ster Jan van der Putten en daarna Deborah Blekenhorst met een gids.fm. Primtime is een NTR-programma. De NTR brengt cultuur iedere dag. Tot morgen. Shalom, dag. Me houden? Als ik uitgezakt en op ben of de baan in slaap val en je vrienden niet herken, zal je wakker houden als ik klaag over geluiden, over oren die gaan zuizen. En de weg vergeten ben zal je van me houden Als ik zachtens voortontwaken Mijn oude lijf, dan draai ik me voorzichtig, zo voorzichtig op mijn zij. Zal je van me houden dan, alsjeblieft houd dan van mij.